我真的睡<音> <呵呵 S 1> ¿Cómo ir Oké, okay. dan kom ik eraan. Ja, tot zo. Tot zo. twee andere knop schuim voor het volgende. Okay. Weet je, alle van? de, hand. Oh. Ja, de boerderijen. Hier de baaswakkel. Mijn eigen baas en de vrouwelijke baas. Toen Arno op de baas, in komt, graag, de kans van de Dat Oh, no, no. dat for this. <laughs> Toen was hij gewoon klaar, toen deed ik nog één keer. Toen ik gewoon opgegeven had. Ja, nou, maar ik heb de was in de koop met, met die mevrouw die een kus heeft gevolgd van zes avonden om het koffieapparaat te kunnen begrijpen. Weet je wel? En stand met ballen. Toen heb ik naar huis gestaan en heb ik heel erg gekeken en dan heb ik voor de koffie. Ik heb en, uh, en dus een de eerste van de vier. We voor En we En zat de van de En zat de En zat de van de vier. En zat de vierde van de ja, ik daha... er ernaast... heb uh, een beetje. Groot... Ja, Er heb dus dus een Ja, ik heb een beetje vervuldigd. Iets in de zon zoals de 2d3, de van de is. het pakje als er twee bakken bij die met worden, maar als één van de leeg is, dan heeft ja, die dus zo... yes, -Ja, leeg al een beetje. Dat is zo, toch? Allemaal veel schoon. Zonder want zijn er voor. Zonder schoongelekt worden. Zonder schoongelekt worden, dus Ja, zeker wel. Drie per week schoongemaakt worden als ze... Dus, het Ja, ik is een paar maanden in de vorm om te halen. Ik weet het niet, maar in de Het is wel moeilijk dat hij... Uh, euh, als heel warm wordt. Maar, maar heel Ja. ja. Uh, Ik heb hem toch meegenomen. Ja. Oh. Oh, ik heb het niet gezien. gaan. Je hebt ook een snuffel. Nou ja, nee, ja ik heb het wel een Ik heb het ook gezien. Ik Ik Ik heb er Ik Yeah, get to That's what I'm do. Dus op ik gewoon iedereen die afgelopen Ik heb een een een een een een een een een een Ik een een een een een een een het best een een een een een een een een een een het ik ik Ik heb wel? Weet je wel wat roken? Wat kom je hier eigenlijk doen? Komt die mensen <socks> die <oczywiście> daar wonen, weet je wel? Die zijn zo dement en zo, weet je wel? Dan het de fuck uit, die kunnen geen melding maken van dat hij gewoon aan het is, weet je wel? Geniaal shit. want zondag is er geen andere zus. het maar eentje, wie? kan het Ja, en gisteravond was ik, uh, was en ik, ik de type je... van, dubbel, dubbel versierd worden. Wat wil ik dan? Toetwee lekker vijven. Vier gewoon uh, kon handel bij me, weet en, laatste ook, hoor. heb ik zie, ik zeg zo, wacht even. Ik heb geen dienst. Mijn collegaat, ik heb de buurtje, uh, ik heb de buurtje, ik heb de buurtje meteen En hij moet gewoon zorgen dat de boeren hun laatste kwijt en dan moet zeggen, ik mag gewoon bij de dochters mee opnemen. Hij moet zeggen, ik dochters. Hij zegt, de dochters nee, dat is echt niet waar. Moet je, je, je, je, je ze allebei nemen of in een eentje weet je wel? The first time I've seen this, I've seen this, I've seen this, I've I'm so sick, y'all. Je, je privacy staat ligt nog dus steeds aan de andere kant van de straat. Ah, ja, dat is het. Oh ja, ik mag zo ik heb niet een plaatje aflopen zonder, want het komt met een pauze. En net had ik nog zes luisteraars en niet mail. Dus die waren luisteraars aan weg. het twintig seconden voordat je het op internet loopt dat ik hier doe. En de luisteraars waren dus weg voordat ze horen dat er Maar dit site is geweldig. Bij alle andere streaming sites moet ik maar 600 per maand betalen voor deze streaming uit, heb ik uitgenomen Als ik 125 keer euro betaal kan ik een jaar lang gewoon 50 griep per jaar Van uh, vandaag heb ik een van, jaar Vandaag betaal ik gewoon nog een grot En het automatisch abonneer gaat niet automatisch Want ik heb nu hier één keer Vanmorgen met P7 Heb ik gewoon dat grootste voor je hebt Dat is wel Dat is wel normaal Dat is En daar heb ik gewoon een grots Dat ik uitgenomen Wel nou, Iemand is bezig met ze grafisch bonen, ja, van Maar ik heb de dat ik wel meer De wedstrijd is ook wel is dat ze in ieder gewoon een beetje een paar, de En bezig Als je een maand tijd naam tijdje ziet, als Als meisje ook zo leren voor. Natuurlijk. Maar een ding die dierlijker. Ja... ik. Ik dacht niet, ik. heb gewoon een dierlijker in de school nog steeds.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 in ieder geval is het gewoon leuk dat het en hoe de inkant eruit ziet en de dode vervuiling. Dus, en die zijn er ook weer. Maar nu hebben we, als je klopt met de klop, shift 1, shift 2, shift ja, ja, 3. 3. Ja, ik weet sowieso niet dat je die inkant doet. Maar shift 1, shift 2 en shift 3 inkant, dan zitten we alleen op tekenen en dergelijke. Maar dan zitten we wel bij die andere, als het natuurlijk leeft, dan gaat het weer anders inkant. Wij zien daar die dingen zitten gewoon heel open.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 If you have a good idea, the back the back. You of the back. You can go to the of the back dat is het probleem. Dat wordt ook own, die en je naar lopen. Zo niet zo dinsdag. Dat is ook niet zo. Dat is ook niet zo. Dat is ook niet zo. Dat is ook niet zo. Dat is ook niet zo. Dat is is ook niet zo. is is is Dat zo. zo. Dat niet Dat maar het blijkt dus dat het nog heel binnen wordt met de En hier heb ik ook nog een keer. Dan mag je wel heel veel even Als je een zo netjes de iets Dat is leuk. is het snel zoek het ze naar de lijn het is wel dat dat een grote banken op Ik dat hij de dag voor de helft gezet wordt. Omdat hij naast ik zal zeggen, niet Ik ik Ik zeg, blijf met je handen uit mijn broek, weet je wel? Ik vaak in mijn verhandelde zak. zat met zijn handen aan de zak. Hij doet die altijd bij Massa, ook, ja. En moet ik ben altijd aan En Massa heeft het geniet van het feit dat mensen daar daarvan wel. Ik heb wel heel van de boek, maar ik dat het kan houden, Ja. Ieder van zo toen aan het zand hij is aan thuis. Ja, uh... ja, en wat is zo het doen? Ik zou ja, aan het kijken hoe het leuk zijn en de niet blij als er niet blij Nee, ik mocht niet dat de eerste uh, Zeker nog De ene keer ik van, ah, misschien ben je ben nog niet helemaal kansloos. En de vierde keer dacht ik van, waarom denk ik niet na? Als de eerste keer even, dat ik niet En hier. Uh, Net als Chanelveld, ik zal het voel bij in het begin, Ik zal hem uit te leggen, uh, ja, dit vind ik veel, het is het van En dan zeggen, oh dat is me leuk opgevallen, het ging thuis. Zeg je eigenlijk op gelijk. Hij was nog 20 minuten binnen, iedereen was er nog zat. Nee, bij de migrant. Er waren gewoon zes mensen binnen of zo, en daar was ze gewoon Jean-Michel zat gewoon. 20 minuten krijgt dus het uh, zonnekijken. Moet Meteen ook op naar binnen lopen zonder iets te bestellen of zo. Vanmiddag in, in, in een stukje waar ze aan kijken, weet je wel. Vroeger moet je je tacken, iets uit Aan aardige een ander liedje opzetten, weet je wel. En, uh, in datzelfde kubbeltje wat Jelle die dan, of je de Of nog viert weet je wel. En dat werd gestuurd omdat je ja. hetzelfde liedje Hij En dan gaat Jean-Michel binnen zo. Een muziek Ik kan altijd een oplossing Zet ik het op. het ik uh, het. Zet ik het het zat ik alleen met de massa. Dat was nog een jaar. Dat was sowieso binnen. En ik zei: Nou, fijn avond Ga je nou even om naar Jij zegt echt vergelijkt. Ik vind het Ik Je dat je alleen maar die mensen. was het niet meer, denk ik Je Dat was het niet Also, heute haben wir 3.600 Uhr, und der Tür haben, und wir werden der und wir werden der und der der Dus ja, was ik bijna weer weg toch? Wat dan? Kinderdineetje. Zo van school. Van zelfs... Jolie. Ik zou juist extra volgens of... mij lopen. Ik ben al een paar keer op op de eerste keer is, die zou iets zeggen van. Ik ben ook een de afstand. Ik ben ook een beetje op de Ik ben ook een beetje op de afstand. Ik ben ook een beetje op de afstand. Ik Ik ben ook een beetje Yes, trick Oh Oh Ah I'm Okay. Ik ik heb ik ik als je... niet zegt, is dat goed. vindt een heel langweilig, een heel langweilig, een heel langweilig, een het goed te praten, dat hij zei van, dat hij, eh... Ja, was. wel eens volgens mij of dat was. dat hij boos werd. Ja. was het daar, ik kan hem even vertellen, dat jij, het was allemaal, dat En hij zei van, eh... Ik ben Team. pissig, Toen ja, ik ben... Er dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een een een Alleen uh, ik kan hem niet zeggen Dat is mijn ik... ja, nee. nee, die staat gewoon aan. Maar als je zeg maar uh, mij een baantje doet waar ik naartoe moet, maar, ik het maar hij het eigenlijk gevolgd. Ik kan alleen baantje doen met in. Dus eh, uh, oké. Ik... ik ben blij als je straks aan de vier per uh, uh, dag kan gaan. Ik kan de dag ja. dan, dan. de dag. Ik Dus is van de bedreiging. Blijf zonder, zonder mensen, zonder vrienden. Alleen hier, hier, hier, hier, hier, Dan ben er juist van, dat is heel veel andere dingen geprobeerd met de eerste video. En je komt om, zelfs te kijken hoe dus dat in het val zit. En is van, dat is allemaal niet goed. Probeer het van uit te hebben. Hij heeft de korte Ik heb wel De gevolg. So, het van Ophidian, dat je laat zien. Kijk eens. In 2008 had ik kukken, bak, tikken. En, eh, eh, eh, Dat ik een studio. Dat ik het hier aan de oude. Ik vind dat ik in de kaartje Ik denk niet aan het Ik nog wel van de beste dat ik hoor. Nou, ja, het leidt. Ik heb een lichtje in techno-verification die we hebben gehoord. Of gewoon op internet staat als techno-industrial. Amerikaanse antwoord Industrial Frank. Lenny D's is een dronen. Dat is <laughs> 6 de ja, okay, ja, dan, en dat de conclusie het niet zo is het zo jaar dat het zo is dat het zo dat het zo is dat het zo is zo is dat het zo is dat het zo is dat het zo is dat het zo is dat het zo is dat het zo is dat het zo is het het het het het het het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 terug heb ik laatst met al mijn mondste van Jan van Dien. Ik kwam Jan van die, in Nijmegen in de shop tegen. En hij zegt, ik zeg tegen hem van, oh jij hebt toch ooit een backup gemaakt van alle muziek op allerlei? Hij zegt, ja, maar alle intro ik is geworden. Maar eerst zijn ik dat niet dit is, dit is dan alles is van jouw boots, Baru, oh ja, dit en ik had een mag vanaf van vanuit mijn keer dat een heel ik ben een beetje in mijn Dat Ik heb een eigen Ik heb een Ik uh, heb een eigen auto. Ik heb een Ik heb een Op Ik heb een Ik heb een eigen auto. Ik heb een Ik heb een is tijd voor heb En Ik heb een eigen auto. Ik heb een eigen auto. een Ik zijn we niet eerst op een lijst en dan we en dan gaan we nog af. zei ik. Nee, ik heb ook 50 jaar. Maar ik nog een keer op Maar ik een op 50 jaar op 50 jaar op met allemaal resident die overnemen en alleen de organisatie daarvan dat is ook niet de gaan, die, die ze zingen, al die mensen en die ja, maar voor de rest is hij wel goed vullen dus dat is niet het ja. probleem. Maar in die kaartst een beetje als een zo'n dj Gelukkig is die van die mensen de die het voor de kaak gaan van ja, is, sinds ik nu naar de Lijmegen ben geweest, hè, heb ik een dag gehad van, oh ik ja. gebruik ja, was alleen voor communicatie in de Maar voor de mensen die het echt gesprekken hebben we ook nog geschieden. En als ik daar een druk ook meestal veel sneller duidelijk Ik Veel spiel was graag op Facebook, weet je niet eens het schrijven. Ik ben het geval. Ik heb 7 in het geval. Ik dagen 4 Ik dagen in het geval. Ik heb 7 dagen in het Ik dagen in het geval. Ik het Ik Ik Ik Ah, kijk, ik heb Steam, ah, ik je het kijken. het kost normaal 48 euro, maar als je Steam hebt en je hebt één keer 5 euro minimaal uitgegeven, dan, dan kan je ook zo een een nieuwe maken. Nee, je maar dat kan je ook. Nee, je kan niet veel meer hebben. Nee, ja, ik, ik weet het Steam Maar ja. Ik zeg, oh, kijk, ik bouwde net stukken en ik dacht van ik zag nog steeds een cs body doen. En dan krijg ik die dingen doen. Maar ja, eerst was het 5 euro, ik had 5 euro om te dat ik een spam heb gekocht Dat was multiplayer. Ja, je moet kijken of 0 wel Ja, maar na die 5 euro moet je ook nog je een shit hebt van de last. heb zijn we is En dan Ik het is. de in de wereld de ja, we hebben geen uitdagingen We was ja. nou, het allemaal ja, doen. We gaan het allemaal doen. We We We We als kan je gewoon eh, ergens hier in Nederland dus, denken dat gewoon een soort van A oh, en een en die zon, En het lijkt, oh. en dan gaat zeggen over die A oh, uh, die, van tof, zon, of die 6 popper, dus, echt Dat is gewoon 1, het lijkt echt zo'n mensen Bijna de banken. We gaan de En het is een beetje. is een boekje. Ik het zal voor de dat het Ik denk het een beetje Ik denk het een Ik het een Ik denk dat het Ik het Ik het Ik het Hij ook Als je face-up je de top Ik dat ik het wel kan het wel ik het het Ik Ik heb hem opgelegd, dus ik moet zijn het maar een als dan het dan een het dan het een is het Ik ben sowieso over elkaar. Ja, maar makkelijkst is dan, want ik zeg dat ik gewoon slecht. dat is man, ik ben fucking helemaal uit mijn dak we gaan, we ik ga er gewoon graag een kniepast gewoon weleven. Weleven. Weleven. Dat is gewoon allemaal de mensen die drinken zoveel, dat ze een auto met Wat ze dat is een pakkoch wat je kan doen, Van een een Ja. Zelfs gaan, ik heb graag van mensen om een rondje, ik zeg wil je even een rondje, mensen doen voor een beetje. En dan gaat die rondje dan weer achter maar eentje. Ik zeg ja, ik zie het zitten staan, dat ik Dan kun je een rondje gaan. Dat is de methode waar ik wel dat is maar wij hebben nog Ik denk niet dat gaan Dan ik wachten, de baas dan zeggen doen Ik ja, ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben een beetje ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben Ik ben er. Ik ben Ik ben er. Ik ben Ik ben er. Ik ben Ik ben er. Ik ben Ik ben er. Ik ben Ik ben Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik I want no idea what you mean because I hoe you haven't된 and I prove that I think I'll handle my the Ja, gelijk is buiten staat en voor die de camera dat is, dat is Ach, dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat ik Ja, nou zijn er ja. andere buren met je mof ook. Misschien wel. Ah, kijk eens. Ik vertel het, ik ga ja. het zeggen. Koffie, koffie. Ik heb het. Zoveel te grijpen, zoveel te zeggen, zoveel teksten te leggen Poppen en zeggen, koppen vol weg, daar moet ik wel zeggen, Anders ontploffen mijn hersens aan Met hem check me, alles onder de vlek Ben de fucking de beste, dat lot dat heb ik als de u terecht Door Godje je Zo ook al rot ik en ben ik om te kotsen en nekken Staan te kokken, verdemmen. De, uh, Neem een slok van de emmer. En groggel erop, genoeg voor iedereen. Geen zorgen erom, zrokken maar, vol proppen die kop. Broggel, hapklare bokken, hip hop voor je op. Geen woorden ervoor, ik wil wel, heel veel. Check ik vertel het, ik rap het, ik zeg het. Ik heb het, koffie. Check het, ik vertel het, ik zeg het, ik rap het. Heel veel koffie, ik heb het. Check het, ik vertel het, ik rap het, zeg het, koffie. Ik heb het. Check het Heel, heel, heel veel koffie. Hey, stil uit, ik kijk straks. Ja, ik doe iets met kruis, goed, kom goed. Gods goed, ik je je hand. Je lijkt op Jerry, ik op Samuel en zijn kloof. Zit hij bezorgd, want de boy kan niet komen. Lievelingskleur, weer en gebroken. Ik heb van alles ja van alles die wonen. Jouw ja, kapsel doet je lijken lijk op homer. Ik zou naar David, jij ja, naar David op de zomer. Ja, het weggestuurd uit Rome. Ja, jij was machine 1, ja, en, en ik droger. Gaat Herman Brood, maar dan hoger. Dan kan hij jullie ja, duiven, ja, duiven, ja, duiven ja, of vogels. Seksleven ja die, ja, die ja. seksleven, ja die klinkt nu als kogels. Nu seksleven, ja die klinkt nu als kogels. Seksleven, ja die klinkt nu als kogels. Seksleven, ja die klinkt nu als kogels. Ik benieuwd ja die klinkt nu als kogels.